Ik ben Hermine Staudam en ik ben vrijwilliger bij de uh, Luisterlijn in Hilversum. Uh, ik ben van huis uit, zeg ik, dan uh, meestal maatschappelijk werkster. Maar ik heb de laatste jaren in Nederland op een welzijnsinstelling gewerkt, met name richting ouderen. Uh, nou ja, we wonen nu alweer vijf jaar bijna in uh, Jakarta en dit is de derde, derde keer. We, voorheen hebben we er twee keer gewoond met de kinderen. Hoe ben je bij de Luisterlijn terechtgekomen? Nou, weet je wat het was? Dat is misschien wel heel grappig te vertellen. Ik, uh, ik doe hier veel vrijwilligerswerk. Voor de, uh, dat is een soort um, ja, uh, goede doelenstichting, zou je kunnen zeggen. Vanuit de Nederlandse gemeenschap ondersteunen we heel veel projecten hier in uh, Jakarta. En nabije omstreken. En uh, daar zit ik ook in het bestuur en uh, ben contactpersoon voor projecten. Dus dat, uh, dat slop best wel veel tijd op. Maar in de koffietijd kon ik uh, eigenlijk hier bijna niet weg. Dus ik zat wat opgesloten en veel... je kon niet bezoeken, je kon bijna niks doen. En uh, ik zat ook een groot gedeelte in Nederland, omdat daar onze kinderen wonen. Um, en toen dacht ik, ja, eigenlijk zou ik iets moeten hebben wat ik in Nederland kan doen en wat ik in Jakarta kan doen. En zo kwam ik een beetje bij de luisterlijn uit. En toen heb ik in eerste instantie, omdat we daar dichterbij nog een huis hebben in Amersfoort, contact opgezocht met, oh heet ze ook alweer, uit. Nou ja, maakt allemaal niet uit. En uh, die zijn uiteindelijk verbonden uh, uh, met Hilversum, omdat hij een uh, soort... Uh, ja, try-out gingen doen voor mensen in het buitenland. Hou je ook makkelijker een link met Nederland? Ja, klopt. Omdat dit eigenlijk iets is wat ik in Nederland wel doe. En dan doe ik wel andere tijden, moet ik zeggen, als ik daar ben. En dan ben ik ook wel wat drukker, dus dan kijk ik even welke diensten er staan. En um, je moet altijd heel erg kijken wat het weer natuurlijk is. En <laughs> nou ja, wat er een beetje speelt. Dus je houdt wel een link, zo, als je heen en weer reist. Jazeker. zeker. Is dat soms niet ingewikkeld, dat tijdsverschil? Ja, nee, klopt, klopt. Dat is soms wel lastig, maar uh, op zich gaat dat eigenlijk wel heel goed. Um, ik heb de tijd, uh, de klok heb ik naast me staan, of dat kan ik gewoon zien. En uh, dan weet ik een beetje van, uh, weet je, meestal zeg ik goedenacht, uh, met de luisterlijn. Maar um, heel af en toe zegt iemand goedemorgen en dan denk ik, oh, wacht even, het is al uh, <laughs> half zes of zes uur. Maar niemand merkt dat je op een andere plek zit. Nee, soms dat mensen wel vragen van, uh, nou, waar, waar bel je vandaan? Dus dan hou ik altijd een uh, grappig verhaal. En één keer heb, heeft iemand mij echt voor het blok gezet. Dat was heel grappig. Wij wonen hier in een appartementencomplexje. En het um, be, appartement beneden, daar waren ze de keuken aan het verbouwen. Dus dat was boren, boren, boren. En ik heb mijn oortjes altijd in, maar dat ging dus waarschijnlijk door mijn oren heen dat iemand zei van... Het lijkt wel of er bij jou verbouwd wordt midden in de nacht. Ja. Nou ja, toen moest ik ter plekke even wat verzinnen. Dus dat is het enigste wat ik heel vervelend vond. Van, oh jee, wacht even. En waar zit voor jou de waarde van dit werk? Um, nou ja, dat is misschien wat raar om te zeggen. Maar mijn waarde zit toch wel... In, als expert in een land leef je wel een beetje in een bubbel als je wil. Um, je leeft in een, een, een, een expertgemeenschap. Uh, nou ja, wij hebben daar op zich niet zoveel mee, maar je neemt er wel delen de aan. en Het bestaat ook mijn, mijn andere vrijwilligerswerk uit. Um, maar als ik de luisterlijn uh, doe, dan weet ik eigenlijk, ja, weet je, er is gewoon een andere kant. En er zijn mensen die het ontzettend moeilijk hebben in het leven of het niet getroffen hebben of... Uh, Um, en dat integreert mij wel in, in hoge mate moet ik zeggen, dat je eigenlijk een soort met een been een andere wereld instapt. Ik vind dat ook voor mezelf heel waardevol, omdat je gewoon, uh, ja, je blijft met beide benen op de grond en het, hier is het niet helemaal uh, de wereld en nou, zeker als je hier ook buiten natuurlijk kijkt in Indonesië, in Jakarta, dan zie je ook totaal andere dingen en mensen die struggelen om te leven. Um, ja, het is goed om daar oog voor te blijven houden.